Zes uur Lot Lewin met het NOS-journaal. Het extra geld van het Nederlands Forensisch Instituut is er alweer op. Door bezuinigingen en een personeelstekort kan het NFI niet aan de vraag van justitie voldoen. De organisatie kreeg daarom 3 miljoen euro extra van het kabinet om externe experts in te zetten. Maar ook dat geld is dus alweer op. Minister Rapperhuis waarschuwt dat politie en justitie scherper moeten kiezen wat ze onderzocht willen hebben. In de Telegraaf waarschuwt hij dat niet alle onderzoeken gedaan kunnen worden. Een van de geldschieters van de al Asuna-moskee in Den Haag... lijkt banden te hebben met terrorisme. De financier is een liefdadigheidsinstelling in Kuwait... waarvan twee vestigingen op de Amerikaanse lijst voor terrorisme staan. De inlichtingendienst AIVD heeft de gemeente Den Haag... daar vorig jaar voor gewaarschuwd. Dat bevestigen bronnen aan Nieuwsuur en NRC Handelsblad. Deze media ontdekten ook dat in de moskee... nog altijd radicale preken worden gehouden... waarin wordt gepleit voor zaken als de sharia en vrouwenbesnijdenis. Bondkanselier Merkel heeft in het Witte Huis aangedrongen... op verlenging van de Amerikaanse medewerking aan de Iran-deal. President Trump heeft bij herhaling gezegd... dat hij van die deal over het nucleaire programma van Iran af wil. Merkel zei op een persconferentie dat door het akkoord... beter toezicht is gekomen op de nucleaire activiteiten van Iran. Archeologen hebben in Peru de resten gevonden van misschien wel het grootste kinderoffer ooit. Het gaat om meer dan 140 kinderen tussen de 5 en 14 jaar van de Chimu, dat zijn voorlopers van de Inca's. Onderzoekers denken dat de kinderen rond 1450 zijn geofferd omdat het land werd getroffen door noodweer. De resten lagen bij een duizenden jaren oude tempel en zijn ontdekt door spelende kinderen. Het weer dan nog, het is bewolkt met kans op lichte regen. In de ochtend vooral in de westelijke helft van het land. Later ook verder landinwaarts. Het wordt 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal. Pas bevallen jonge moeders, stierenvechters na de strijd... schuchtere tieners op het strand. Hun blik, hun houding, de belichting. De indringende foto's van Rieneke Dijkstra blijven je bij.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 Morgen, welkom terug bij Risa als je nog aan het luisteren was. En welkom in een nieuwe dag als je net wakker bent geworden. Misschien een beetje brak omdat je gisteren Koningsdag hebt gevierd. Of misschien wel heerlijk, heerlijk wakker geworden omdat je het juist niet hebt gevierd. Dat je dacht, nou het zou mij allemaal aan me wil roesten, ik ga daar helemaal niks mee doen en ik ga het lekker rustig aan doen. En dan ben je vandaag helemaal niet zo brak, dan ga je heel lekker vrolijk fluitend, wie weet aan het werk. Geen idee wat je doet. Kijk maar eventjes, je gaat in ieder geval luisteren naar Risa. En wat zou je doen? Je komt uit Sudan en je komt terecht in een AZC. En daar komen mensen naar je toe en die zeggen, hé, hey, wil jij misschien met ons een toneelstuk maken? Nou, ik heb hier in de studio iemand die zei, ja, goed idee, laten we lekker doen. En vervolgens dat ook iets gaan doen. Hij woont hier pas anderhalf jaar, spreekt... Prachtig Nederlands al. En is een uh, fan van volksliederen. We gaan zo direct gaan we hem aan jou introduceren. Maar voor nu. Genoeg gepraat, tijd voor een plaat. De naam is Hot Chocolate. En de single is You Sexy Thing. Lekker wakker worden. Ah. a thing, thing. You, I believe in miracles. Since you came along, you, sex, a thing. Prachtige plaats, Cindy Lover, time after time. Je luistert naar Riza. Ik zei het al, je zit in een uh, asielzoekerscentrum, een AZC... en je wordt in één keer benaderd door WijkSafari. Uh, een aantal acteurs die aan jou vragen van, wil jij met WijkSafari uh, toneel gaan maken? En mijn volgende gast, die zei meteen ja. Zijn naam is Abdullah Oussain. Goedemorgen. Goedemorgen. Ben jij nog wakker of ben je net wakker? Uh, ik ben net wakker. <laughs> net wakker. Hoe lang heb je kunnen slapen? Uh, drie uur, denk ik. Drie uurtjes slapen. En toen moest je alweer naar de studio. Je werd in één keer benaderd. Je zat in een AZC. En wie kwam er naar je toe? Er uh, kwam naar mij uh, eentje van de wijk safari. Ja. En uh, die vraag aan mij over de... Een theater te doen. Ja. Was en dat... ik, ik zeg uh, prachtig. geen probleem. Ik ga <laughs> proberen. Ik ben in mijn land nooit uh, theater gedaan. Nee. Maar uh, in Nederland zeggen jullie niet geschoten altijd mis. <laughs> dus ik zeg ik ga proberen. <laughs> dat klopt ja. <laughs> Wat ik zo merkelijk aan jou vind. Uh, anderhalf jaar? Uh, ja ik ben anderhalf jaar en één maand denk ik. In Nederland? In Nederland, ja. Dan praat je echt belachelijk goed Nederlands. Dank je wel. Hoe is dat zich zo snel ontwikkeld? Eh, omdat ik heb uh, heel veel vrienden en ik ben goed ge ge gereduceerd, denk ik, omdat ik praat altijd met de mensen. Ja. Geoud gaan, lekker studeren. En ik vind het goed voor de samenleving, omdat de taal is. De slotel van alles. De staalse slotel van alles, inderdaad, ja. ja. Ja, ik vind het heerlijk. Uh, we gaan zo direct, zo direct uitgebreid met je praten... over hoe je hier terecht bent gekomen in Nederland... en ook hoe je uh, kijkt tegen het theater aan. Maar eerst ga ik je eventjes vertellen. Je bent te gast bij Risa. Bij Risa werken we met toverwoorden. Dat zijn woorden waarvan we vermoeden dat het wel eens zou kunnen zijn... dat zo'n woord voorbij komt hier uh, tijdens het gesprek. Als dat zo is, dan hoor je het volgende. Tover. En dan moet je heel eventjes met het bakje met dobbelstenen... dat voor je staat, moet je schudden. Ja. En dan uh, ga je iets uh, audio onlakken uit de digitale kluis. Het andere is dat mijn regisseur een voorwerp voor jou heeft meegenomen. Wat heeft hij voor jou meegenomen? Uh... Harry Connemann. Mag ik eens kijken? Want ik, ik weet zelf nooit nou, wat, ze, wat ze hebben meegenomen. Even kijken wat nu... Ah, de waarheidsrechter. Oké, okay, uh, ja, het is een beetje een filosofisch boek natuurlijk. Um, als, ik jou, als ik jou vraag. Artificial intelligence. Zegt die term je wat? Uh. Dat, zijn, dat zijn computers die zelf kunnen nadenken. Uh, dit is uh, slim. Ja, slim. Ja. Ja, zeker slim. Het is uh, ook uh, uh, ja, heel handig, want dan kan je ze kan je zelf aan het werk zetten. Maar volgens sommige mensen is het ook een beetje gevaarlijk. Lisa, telefoon. Iemand die daar uh, zo over denkt is Stijn Bruwers, uh, moet ik zeggen. Goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen. Allereerst bedankt dat je zo vroeg in de ochtend mocht bellen. Je bent moraal of filosoof. En je schreef een artikel over uh, robots en, en uh, artificial intelligence... dat dat misschien niet de allerbeste manier is uh, om jezelf te ontwikkelen... omdat ze wel eens de wereld over zouden kunnen nemen. Zeg ik dat zo goed of heb ik het wel heel erg kort door de bocht samengevat? Wel, er is een kleine kans dat ze ooit, misschien deze eeuw nog... de wereld inderdaad kunnen overnemen... En um, als dat gebeurt, dan zou dat wel een zeer catastrofale ramp zijn. Dus um, daar zitten we ook met een probleem, een kleine kans op een heel, heel groot probleem. Ja, oké, okay, laten we dan bij het begin beginnen. Hè. Artificial intelligence is, is natuurlijk zelfdenkende um, computers of robots. Uh, hoe ver zijn we in die fase, in, in, in, in, in, in die ontwikkeling? De laatste jaren zijn er door uh, nieuwe algoritmes, nieuwe software, wel uh, bijzonder sterke bij stappen uh, vooruitgezet. Um, het meest frappante vind ik vorig jaar de um, computersoftware van Google, AlphaZero, die eigenlijk in een paar uur tijd um, de allerbeste werd, veel beter dan mensen, op het vlak van uh, schaken en golfspelen. Oh. Dus um, twee heel uitdagende um, computerspelen. Huh? Um, en die heeft dat eigenlijk uh, vo volledig zelf aangeleerd. Enkel op basis van de spelregels. Dus uh, zonder verdere menselijke instructies. Het um, zijn eigenlijk zelflerende computers uh, geworden. Mm -hmm. En die is dus uh, de allerbeste geworden. Maar nu, dus dat is wel een uh, frappante uh, evolutie. Maar nu heb ik ook begrepen uh, dat op het moment dat machines zelf uh, een soort van bewustzijn creëren. Dat ze dan ook zelf dingen kunnen gaan uitvinden. Ja, dus uh, intelligentie en bewustzijn zijn wel twee verschillende dingen. Je kunt een superintelligente machine hebben die intelligenter is dan ons, maar onbewust werkt. Hè? Nog okay, altijd puur algoritmes zijn. En daarnaast kun je het onbewustzijn hebben zoals een baby bijvoorbeeld. <laughs> um, en, um, maar het is wel zo dat uh, best intelligenter uh, die uh, computers worden. Um, ja, die kunnen ook nieuwe dingen uitvinden. In dit geval bijvoorbeeld met die schaakcomputer, die heeft eigenlijk heel nieuwe spelstrategieën ontdekt. Waarvan schaakkampioenen eigenlijk verbaasd stonden: van, dat is precies een buitenaardse wezen dat uh, schaak aan het spelen is. Die strategie hebben we nog nooit gezien. Ja. En we dus, uh, mensen hebben altijd um, voorgenomen strategieën en zo als ze schaak spelen, geleerd van vroeger en dergelijke. Maar deze is echt vanaf nul in een paar uur tijd. Um, ...heeft eigenlijk tegen zichzelf gespeeld hè, en zo geleerd. Um, mm -hmm. En kwam dan eigenlijk met heel nieuwe strategieën af. En zo kunnen eigenlijk per mijn machine computers ook wel... Um, ...volledig nieuwe dingen leren en uitvinden, wij van spreken. Ja. Maar dat klinkt allemaal heel creatief. Waar zit dan het gevaar? Wel, het gevaar is natuurlijk dat um, het zou kunnen... ...dat er een algemene intelligentie ontstaat, dus dat die machine... Niet enkel superintelligent is op het vlak van schaakspelen of zo, maar op alle relevante vlakken intelligenter dan ons. Mm -hmm. En het is natuurlijk zo als die, die uh, bij zo'n computer, die, die wil natuurlijk voor een eigen doel gaan, bij schaken bijvoorbeeld, die, die um, spreekt ernaar om zoveel mogelijk punten te scoren om te winnen of zo, hè, dus een bepaalde strategie te volgen. Als dat doel um, niet overeenkomt met, met wat wij mensen bijvoorbeeld willen, met onze doelen. Hè. Die computer is eigenlijk, of die machine is dus veel intelligenter dan ons. Kan ons op allerlei manieren misleiden. Um, en zal ons dus over, overtroeven. En wij gaan nooit intelligent genoeg zijn om die computer terug de baas te worden. Want die computer is op alle vlakken intelligenter dan ons. Oké, okay, maar dit klinkt wel heel erg als elk doomscenario uit elke jaren tachtig film die ik gezien heb. Hoe, hoe realistisch is dit nu? Wel, het is zo dat, als je vraagt aan de experts, uh, de computerwetenschappers, uh, meer dan de helft van de wetenschappers verwachten uh, dat binnen de vijftig jaar uh, de kans meer dan een half is dat uh, dergelijke superintelligente machines kunnen ontstaan. Oké. Okay. En um, dus uh, het, het blijft natuurlijk, het is een, een kleine kans altijd dat die machines um, op ons land hun eigen ding gaan doen, oncontroleerbaar of zo. Mm -hmm. Maar als het gebeurt, dan is dat wel um, misschien wel het einde voor ons. Is dat een beetje vergelijkbaar met um, er is een kleine kans dat er een pandemisch virus uitbreekt en iedereen sterft. Er is een kleine kans dat er een komeet in slaat en iedereen sterft, ja. een kleine kans dat het klinatorpols slaat en iedereen sterft. Maar, maar met die problemen kunnen we misschien nog precies. slim genoeg zijn een uh, vaccin vinden ofzo om het op te oplossen. Een, een raket naar de komeet sturen en dergelijke om onszelf te redden. Mm -hmm. Maar met die superintelligente machines hebben we eigenlijk geen schijn van kant. Want die zijn intelligenter dan ons. We gaan nooit intelligent genoeg zijn om het probleem die zij veroorzaken op te lossen. Oké, okay, maar dan heb ik nog, nog één, één uh, ja, een, uh, een dilemma voor je. Wat nou, wat nou als, als dat gewoon beter is voor de wereld? Als zij een veel betere toekomst voor de wereld uh, in gedachten hebben dan wij als mensheid? Het oh ja, moeilijke is eigenlijk, we moeten een goede moreel algoritme... Um, kunnen programmeren in die computer. Hè? Dus uh, morele regels. Mm -hmm. Dus we willen dat die machines, die robotten in de toekomst, die robotten, dat die dus morele regels volgen. Dat onze regels, wat we, eh, onze maatschappelijke regels, dat die echt heel goed in, in code te programmeren zijn bij wijze Ja, maar dan ga, ga ik je nog even... Nog maar even dat is e ga ik nog één keer onderbreken, even sorry. Maar wat nou, als zij nou echt zo daadwerkelijk slimmer zijn, dat hun morele regels ook gewoon superieur zijn vergeleken met die van ons? Ja, dan vinden we dat misschien niet zo erg. Okay. Um, het risico is natuurlijk dat die ons kunnen beschouwen zoals wij misschien nieren beschouwen. Dat die voor hun waarden en hun doelen gaan. Mm -hmm. um, en als die willen voetballen, dan gaan ze voetballen. Yeah. En dan letten ze niet op de nieren in het gas. Okay. Um, dus daar is het risico in. Het is natuurlijk ook zo bij artificiële intelligentie. Potentieel kan dat het welzijn op aarde gigantisch verhogen. Hè, die, wat je allemaal kunt doen met artificiële superintelligentie, van het uitvinden van medicijnen en noem maar op. Mm -hmm. Dat gaat allemaal um, een sterke boost krijgen. Uh, um, dus potentieel zijn er heel veel, heel veel voordelen aan, die artificiële intelligentie. Maar het punt is eigenlijk dat er voor um, onze veiligheid van artificiële intelligentie, het ontwikkelen van veilige uh, algoritmes. Uh, um, daar is eigenlijk heel weinig onderzoek naar. Er zijn al heel veel duizenden mensen die bezig zijn rond klimaatverandering en dergelijke. Dus ja. daar is eigenlijk heel veel geld en middelen naartoe. Naar de beveiliging van artisanale intelligentie, dat is eigenlijk een sterk verwaarloosd um, probleem. Bijna niemand uh, is daarmee bezig. En het punt is eigenlijk, er is een nieuwe beweging ontstaan van effectief altruïsme. Dus uh, mensen die zo effectief mogelijk de wereld willen verbeteren. Mm -hmm. uh, en uh, binnen die beweging, um, in die gemeenschap, daar zijn eigenlijk mensen ontstaan. Um, die de beveiliging van artschinnigentie zijn gaan onderzoeken, omdat ze uh, vermoeden van dat is hier een sterk gewaarloosd uh, probleem, dat potentieel een heel groot risico is, waar we nog, um, nu snel um, nog wat um, stappen vooruit kunnen zetten. Daar kunnen we dus ja, nog gaat er waarschijnlijk sowieso op. Stein, ja. ik, ik, dus we uh... moeten eigenlijk op tijd... Ja, ik ga je toch eventjes onderbreken... Ja. want we zijn, we zijn er al best wel heel lang uh, over dit aan het praten. En terwijl we dit aan het doen zijn... besef ik in één keer... wat ik eigenlijk wil doen... is jou gewoon een keer uitnodigen hier in de studio. En dan gaan we een hele discussie erover houden. Gewoon een uur lang erover praten. Lijkt me veel interessanter. Ja, dat kan, ja. Ja? Oké. Okay, nou, dan gaat mijn redactie even contact met jou opnemen. Voor nu bedank ik je Stijn Bruwers. Hij is uh, moraalfilosoof En we hadden het over uh, artificial intelligence. Wat daar allemaal mee mis kan gaan. Ofwel heel erg goed... Emily Harris, Amarillo.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 I'm gonna you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 Net Kinkel uh, Love. En als ik het zo luister, had het eigenlijk ook zo uit het jungleboek of zo kunnen komen. Dan hoor ik hoor Baloo ook gewoon echt zo. Oh. Je luistert naar uh, Risa. In de studio heb ik een, een meneer die ja, naar Nederland kwam um, vanuit Sudan. Er werd gevraagd door Wijk Safari om in het theater te spelen. Hij zei meteen ja. Zijn naam is Abdullah Hussein. Goedemorgen, welkom terug. Ja. Uh, kun je heel even kort, kort uitleggen hoe je van Sudan hier in Nederland terecht kwam? Uh, in Sudan we hebben we heel veel uh, problemen. Ja. Oorlogsproblemen, geen vrijheid, veiligheid. Door die. Ik moet uh, mijn land verlaten. Ja. Van, Libië, van, van Sudan naar Libië, naar Italië. Naar... Frankrijk En ik wil graag naar Engeland, maar ik neem een trein. Ik zie mijzelf in Rozendaal. Rozendaal? Dus ik heb uh, in Rozendaal. Ik zeg, is. Uh, mensen die zeggen, zeg, maar het is niet uh, Engeland, maar het is Nederland. Dan ik zeg. Ik blijf in Nederland. Je blijft in Nederland. Ja. Nou, welkom. Dank je wel. Je bent er alweer anderhalf jaar. Wat ik al aangaf, je spreekt belachelijk goed Nederlands... voor iemand die pas anderhalf jaar hier is. Maar je hebt ook een liefde voor talen. En dat voornamelijk als het komt op volksliederen. Je kent allemaal volksliederen uit je hoofd, hè? Ja. Hoeveel zijn het er die je nu kent? Ik ken nu twaalf volkslied. Twaalf volksliederen? Ja. Oké, okay. en wat is op dit moment je lievelingsvolkslied? Uh, nu de Nederlands volkslied en. Uh, Afghanistan volkslied en. Mm -hmm. uh, de volkslied van Syrië. Volkslied van Syrië? Ja. Ken je die ook uit je hoofd? Ja. Maar ik je een klein stukje. Uh, ja, zeker. Dat wil je wel even horen natuurlijk. Ja, ik word er helemaal blij van, wat mooi is, hè? Dus dan moet je toch ook maar kunnen, gewoon al die volkslieder uit je hoofd. Waarom? Uh, ik heb in, uh, in Nimburg gewoond. Mm -hmm. Daar bijna twee maanden, ik heb uh, niks te doen, geen uh, school, geen activiteit. En omdat ik, ik ben, ik heb enig schrijven en ik wacht op, uh, op, op, op lijstwacht. Mm -hmm. Dus ik zeg, ik heb geen activiteit. Wat ik doe dan, ik hoor iemand uh, in het Afghaanse uh, volkslied en het zingen. Ik zeg ja. tegen hem, wat is dit? Hij zegt, dit is het uh, liedje voor mijn land. Dan, ik zeg. Uh, wat is dit? Hij zegt alles. Wij voetbal, zijn voetballen. Wij gaan dit zingen. Ja. Ik zeg, oh, dit is volkslied. Ja. Ik zeg iets moeilijk. Help mij om te leren. Hij zegt. Jazeker. En hij zegt, ik schrijf maar alleen maar surdumoli en, en Goggy. En kan hij dit vinden. En ik vind dit één week of zo. Ik ja. ben uh, onthouden. Daarna. Alle Afghanistan mensen zeggen tegen mij... Oh, ik wil met jou een, een, een, een selfie. Ik wil dit aan, aan Facebook delen. Het is mooi. Ja. En ik zeg, oh, mensen vinden dit leuk. Ja. Dus ik ga voor de Nederlands, uh, voor Nederlands ook leren. En sindsdien heb je allemaal volksliederen geleerd. Uh, ja. Hey, een vraag die zomaar bij me, bij me opkomt. Als, als vluchteling. Ja. Um, hoe, kijk jij, hoe kijk jij naar? Ja, want je, je vindt volksliederen mooie... Maar hoe open vind je dat de wereld had moeten zijn? De wereld moet uh, vrede zijn. Mm -hmm. Zonder uh, problemen, zonder uh, heel veel grenzen. Dat wij zijn allemaal, alle mensen hebben andere, andere cultuur, andere traditie. Maar wij moeten vrede zijn, vriendelijk, broederlijk, eenheid. Ik vind het belangrijk. Wat vind je van mensen die zeggen van ja, we hebben niet voor niets die grenzen, die willen we bewaken. En we willen gewoon dat de mensen die in Nederland geboren zijn, dat dat de mensen zijn die in Nederland de baas zijn. En voor de rest hoeft daar niemand bij te komen. Oh Dit is 2018. Ja. Voor jouw veiligheid, voor jouw vrijheid, voor jouw economie. Allemaal moet jij samen werken. Ja. Dus alles. Kijk, Nederland is een uh, economisch land. Jullie hebben heel veel aardappelen, kippen, koeien, uh, melk. Ja, en en, dat moet, moet toch er nog zijn? En, ja, en moet jij vri en, of vriendelijk bevrienden met alle landen? Anders niemand koopt jullie aardappelen. Allemaal ja. wij gaan naar België. <laughs> <Ja>. <laughs> Oh, die, ik weet, er is allemaal geen telefoon. Waar komt die nou vandaan? Nou, ik geen idee waar dat nou vandaan kwam. Oké, okay, dus jij zegt de grenzen moeten gewoon open. En dan, uh, dan, dan blijft het eigenlijk. Dan wordt het eigenlijk het juist allemaal beter. Ja, allemaal beter. Ik wil even naar theater. De, de, de, de theatergroep kwam naar je toe, Wijk Safari... En die wil met jou het theater in. Wat ga je precies doen? Uh, ik ga gewoon acteren, uh -huh. dansen, zingen. Uh. En uh, ook ik wil voor mijzelf uh, praten. En Als ben jij een acteur, sta jij graag dicht bij de mensen. Mm -hmm. En alles wat heb jij, kan jij met andere mensen delen. Ja. Al alle, alle jouw gevoel, alle jouw emotie, kan jij met de mensen delen. Ja. Maar zit, ligt er een concreet plan van, nou ja, dit, dit ga ik precies doen. Want ik heb begrepen dat je uh, wordt uh, opgehoekt met een andere uh, bekende actrice of acteur. Uh, ja, uh, wij noemen dat een adoptie. Ja. En ze komt woont bij jou twee uh, weken. Dit, mm -hmm. uh, vroeger denk ik, is schaduw, is een beetje. Ik ben zenuwachtig omdat iemand komt bij jou twee weken wonen. Waar, ja. je, waar jij gaat, wat jij doet. Uh, allemaal is... Moet je er niet aan denken. En daarom ik... Uh, later, over... In Duitsland, in, in de eerste week, mm -hmm. komt het helemaal goed. omdat Wij zijn samenleven. Samen, samen, samen eten. Samen gaan. en dit, Ik vind het heel uh, goed. omdat uh, Wij zijn gewoon één mens. Ja. Niet Schaduw. Dus, dus dan, dan is zo iemand twee weken bij je op bezoek. En daar groeit een band uit. Wie was het die bij je op bezoek kwam? Uh, die is uh, Miral Polat van de Luizenmoeder. Oké, okay. van de Luizenmoeder? Uh, ja. Oh, oké. Okay. Nou, dus dan nou, heb je wel ineens een bekendheid te pakken die bij je op bezoek is. Ja, ik ben ook gek op uh, bekende mensen. Ja, want je hebt 150 foto's met bekende Nederlanders. Uh, ja. Zoveel heb ik er nog niet eens ontmoet in mijn leven. Hoe waar kom je die allemaal tegen? Uh, soms toevallig en soms uh, met. Uh, ik maak een, een afspraak en soms ik ga naar de evenementen of uh, meet bijvoorbeeld. Uh, Meneer Jesse Klaver, ik ben fan van Jesse Klaver. Ja. Ik, ik ging uh, mis, uh, drie of vier meter van hem. Zwolle, Maastricht, uh, Leiden en ook uh, Rotterdam. En een maand geleden kwam hij hier bij ons in Utrecht voor uh, zijn gemeenteraad voor kiezingen. Ja, en toen ging ik meteen met hem op de foto. Uh, ja, en ik heb hem ook uh, twee keer gevraagd. Eentje over de sleepwet en de tweede over de minimum -jogdloon. Ah, want je hebt ook politieke ambities, gaan we het zo over hebben. Maar ondertussen is het toverwoord gevallen. Dat betekent dat je eventjes met het bakje moet dobbelen met de dobbelstenen. Het is het uh, zwarte bakje wat voor je staat. Als je daar eventjes mee wilt dobbelen... dan gaan we een uh, digitaal fragment uit de kluis halen. Dan moet ik alleen weten welk uh, cijfer we daarvoor hebben. Ik heb... 5, je dat, 10. Tien. Gaan we even kijken wat er in de kluis zit. Ah, dat is, uh, dat is een mooie. Ons, uh, onze redacteur Mai, die, uh, die zat natuurlijk op zoek naar de ware. En dan is ze op een date geweest met Sahiel. Redacteur Mai. Op zoek naar de ware. Ik heb nog steeds niet de waarde gevonden. En toen kwam ik op een gda-idee. Waarom vraag ik gewoon niet een collega op date? Ik heb collega heel van Spuitenslik een mailtje gestuurd. En wij gaan op date. Alleen kon deze man mijn naam niet met een gezicht plaatsen. Nou ja, goed. Uh, we zien het wel. Nice! Ja, maar jij herkennen we dus wel? Ja, ja, ja. Ik heb jou gewoon zien rondlopen, toch? Val, oh. Ja, nee, leuke meiden <laughs> vallen mij toch op? Nee, ik wist niet wie je heten, maar fuck. Oké, okay, leuk. Dit, maar is het jouw eerste? Want ik heb jou dus op de shop date gevraagd omdat ik met een collega op date wil gaan. Ja. Maar wel bij hetzelfde bedrijf, Bien Vara. Dus is het je allereerste date met een collega? Nee, kijk, ik, heb, ik sta erom bekend in de omroep dat ik een of andere slet ben, schijnbaar. <laughs> kijk, hoe ver ben ik gegaan met collega's? Ik heb wel. Meerdere malen een collega gezoend, maar het was wel dezelfde collega. Maar de er is wel een taboe, hè? Collega's onder elkaar. Ja, dan, ja, maar die heb ik ook. Hè. Die ik bijvoorbeeld. Kijk, eigenlijk <lacht> principieel zou ik nee moeten zeggen, had ik nee moeten zeggen op deze mm -hmm. date. Omdat ik, dus ik doe niks met collega's. Dat is de drie? Oh, yo, ja, man, uh, graag. Heb jij uh, heb je chocomel voor mij? Chocomel? Ja, dat is toch lekker? <laughs> dat is echt schokkend. Kijk, daar eerst was het taboe op. Chocomel oh, drinken. Chocomel dat is wel echt een. Flink ja, taboe. nee, maar ik word, ik word. Kijk, mensen zeggen. Nee, ja, mensen schilderen me altijd af als niet mannelijk. als ik Chocomel bestel. Dat is bullshit. Nee, maar, wat, maar je, je hebt me dus wel gezien op werk. Wat dacht je dan? Mag ik het even eerlijk zeggen? Ja, praten? Nee, nee, ik heb een sange hoor. Ik vind dat ik. Nee, nee, ik. ik uh, Beetje kleur in de aula, toch? Je zou zeggen dat jij goed zou zijn in daten, na zoveel dates. Vind je dat ik slecht ben? Ja, want je fucking mobiel ligt hier op tafel. Oh, dat shit, me heel oh. erg. Kut, kut, kut, kut. Ik heb dan nog een vraag voor jou. Ja. Kijk, jij bent nu, jij bent nu een radioprogramma aan het maken. Ja. Maar in hoeverre ben je nou een radioprogramma aan het maken en echt aan het daten? In ho hoeverre laat je het komen? Kijk. Ik stel je voor dat de dynamiek zo tof is ja, dat, we zo, dat we elkaar zo leuk vinden. Is er dan überhaupt een kans dat ik vannacht met jou ga zoenen? Dat kan. Dat, dat kan gewoon. Dat, dat dat, dat, dat, nee, maar de bedoeling is dat ik de ware ga vinden. Want de, dat ben uiteraard... je echt op zoek naar de waren? Hoor. ben je gewoon een fucking ruimte van wat maken? Ik zeg het niet. <laughs> ik ben wel echt op zoek naar de ware. Wil je ja, eten echt. nog samen? Dan gaan we gaan echt soms eten, toch? Ja. Um. Dit is heel erg hard om te zeggen. we zijn dus uit eten geweest. Daarna hadden we het geniale idee om samen naar de film te gaan. Nou ben ik uh, net op het toilet achtergekomen dat ik mijn trein heb gemist. Blame into the wine. Um, maar ik denk dat ik dan maar bij Svejoen moet geslapen vanavond. Wacht, ja, ik moet eerst even al die dildo's weg ik oh, kom Ben je het een kleedje nou? Of is uh, dit mijn luister, kleedje? Zorg eerst even dat jij gewoon lekker chill zit en ligt en whatever. Dan... Ga je me straks instoppen? Ik ga je zeker instoppen. <laughs> Oké, okay, laat me eerst even gewoon <laughs> Ik lig al. Ja. Wat moet ik weten nog? Even kijken. Uh, als er iets is, ik ben gewoon hier. Maar je gaat het gewoon super professioneel doen en gaat gewoon lekker chill alleen slapen. Hm. En, um, Wat? Ik ben echt. Aan het, ik ben echt aan het vechten tegen elke vezel in mijn, lef, in mijn lichaam. Maar ik denk dat ik niet met mezelf kan leven als ik het niet probeer. Ze <maas> gaat meeslapen. Ik heb echt heerlijk geslapen in Sahil's bed. Het is alleen, uh, het is al best wel laat en uh, Sahil moet dus naar werk. Dus we moeten een beetje op gaan schieten. Uh, dus ik kleed me snel aan en dan gaan we richting het station. Maar uh, dus je gaat nu nog op date met uh, drie anderen of vier? Het is van anderhalf maand hoor ik iets, weer iets van jou. <laughs> ja, Wordt je het gezellig? Oh, je wilt uh, een recap. Ik heb heel veel dates gehad in mijn leven. Ja. Echt heel veel. Dit zit sowieso in de top 10. <laughs> Oké, okay, ik weet niet of het een eer is, maar... Nou ja, nee, nou, het is wel positief. Oké, okay. nou, okay. we zien elkaar op werk weer. Ja, dus... De redacteur Maai, op zoek naar de waarde. Can we, we keep, keep each other company? Maybe we, we can be, be, be, be each other's company. Oh, company. Oh, company. Listen, each other's lonely nights. Be each other's paradise. Need a picture for my frame. Someone to share my brain. Tell me what you wanna drink. I'll tell you what I got in mind. Oh, I don't know your name. But I feel like that's gonna change can gotta be my lover For you to call me baby Never been up my no pressure. Ain't that serious Can we, we keep Give each other company Elevations. We can keep it going up Oh, don't miss out on us Just wanna have a conversation Forget about the obligations Maybe we can stay in touch Oh, that ain't doing too much You ain't gotta be my lover For me to call you, baby I've never been up by no pressure Ain't that serious? To the company oh. Other each other company, oh, oh, oh. maybe we, we can be, we be, be each other's company. Nothing but one big lull Then presto you do a skull And find that you're reeling She sighs and you're feeling Like a toy on a string And your heart goes ring-a-ding-ding Ring-a-ding-ding Ring-a-ding-ding ding. How could that funny face That seemed to be commonplace Project you right into space Without any warning Don't know if it's morning Nighttime, winter or spring What's the difference? Ring-a-ding-ding Ring-a-ding-ding Ring-a-ding-ding She takes your hand This captivating creature And like it's planned You're in the phone book Looking for the nearest preacher Life is swell You're off to that small hotel And somewhere a village bell Will sound in the steeple Announcing to people Love's the loveliest thing And the bell goes ring-a-ding Ding, ring-a-ding ring She grabs your hand This captivating creature And like it's planned You're in the phone book Hunting for the nearest preacher Life is swell You're off to that small hotel And somewhere a village bell Will sound in a steeple Announcing the people Love's the loveliest thing And the bell goes ring-a-ding-ding, ring-a-ding-ding. Ring-a-ding-ding, ring-a-ding-ding. Ring-a-ding-ding, ring-a-ding-ding, ring-a-ding-ding. Nou, hoeft ik toch niet meer te introduceren of af te kondigen... Frank Sinatra. dat weet je dan wel ondertussen. Je luistert naar Risa in de studio. Heb ik een acteur, een nieuwe acteur. Hij heeft er eigenlijk zelf nooit om gevraagd. Maar hij werd gevraagd om te acteren. Zijn naam is Abdullah Hussein... Uh, welkom terug. We hebben het al een beetje gehad over het feit dat wijk safari bij jou in, de, in, de wijk, uh, in het wijkcentrum kwam. Uh, je, bent, je bent vluchteling, hè? AMC kwam je, zit je. En uh, daar, kwam, uh, daar kwam ineens een toneelgroep en die zei wil je met ons theater in. Jij hebt ja gezegd, maar waar gaat het precies over? Wat gaan jullie precies doen? Hey, wijk safari gaat over de samenleving, culturele en traditie delen mm -hmm. en dit is nog niet de eerste keer en, uh, in in dus in Mexico en ook in Amsterdam en eerder ook een keer in uh, Utrecht in Zulin daar, daar is, is dat al gedaan uh, ja al en gedaan. was jij daarbij of waren er uh, andere nee. acteurs dat waren ook mensen uit AZC's uh, then, uh, denk ik dit de eerste keer van de AZT. Ja. Maar, maar altijd met de bewoners van de, van de wijk. En okay. uh, okay. dit is geschreven door uh, Adelheid Rozen. Dus Adelheid Rozen die heeft gewoon jouw teksten geschreven... waar jij straks mee theater in gaat. Ja. Heb je haar ook ontmoet? Uh, ja, ik heb, ik heb haar uh, heel veel ontmoet. Oké. Okay. Ja. En wel uh, een leuk mens? Heel leuk. Ja. ja, echt een heel leuk mens. Ja, ja absoluut. Ja. Hey, wat gaaf zeg. Vanaf wanneer is dit? Dit. Uh... Ik ken hon nu vijf maanden, denk ik, of meer dan vijf maanden. Je bent, je bent al aan het toeren? Nee, nog niet. Wij oh. nu in het repeteren. Oké, okay. en in, in vijf maanden gaat het in première? Nee, en ze bent. 10 juni, de eerste oh, okay. 17 juni gaat de eerste in première. Weet je ook waar, toevallig? Uh, ja, in Overvecht, in Anistijndreef. Oké, okay, in Overvecht. Heel erg gaaf. Uh, we hebben het al eerder besproken dat je, dat je belachelijk goed Nederlands spreekt... voor iemand die pas anderhalf jaar in Nederland is. Uh, dat komt misschien ook wel goed uit, want je hebt ook politieke ambities. Ja, zeker. Kun je daar iets meer over uitweiden? Uh, ik volg graag de, de politiek. Ik, ik, ik kijk altijd naar... Naar de meet-up van de politiekans. Naar, naar hun uh, politiek uh, programma ja. ik kijk naar de ook ik luister heel veel naar de Jesse Klaver omdat ik fan van Jesse Klaver waarom hij, waarom Jesse Klaver precies uh, omdat hij is goed voor samenleving omdat elke keer ik zie hem hij begint met samenleving oké okay. en dit is echt heel goed Als jij bent samenleving en de GroenLinks is goed voor het milieu ja. en goed voor het de, de milieu, goed voor de natuur en goed ook voor de studenten. En ook de, wij vergeten niet de oudere mensen en iedereen moet gelijk kansen hebben. Nee, dat, dat is heel erg mooi dat hij dat denkt. Maar nu ga ik jou gewoon eventjes een minuutcent uitgeven geven... waarin jij pleit voor jouw politieke agenda. Wat wil jij graag op de politieke agenda zien? Ik wil graag uh, bijvoorbeeld... Ik heb uh, besproken over de sleepwet. Ja. Twee weken geleden, ik kijk naar uh, de wereld door. Ja. Ik kijk naar... Uh, hun, ik zie, ze praat over de, over de politiek. zij ze zeggen, er is één lid partij van de van VVD. Ja. Hij heeft één laptop gehakt voor één vrouw. Oh ja, ja, klopt, ja. Toch? Ja, ja. En hij moet de, hij moet de partij verlaten. Ja, Toch? Ja, absoluut. Ja. Maar tegelijkertijd, de regering maakt een wet. Zij hakken alle Nederlanders. Ja! Waarom dan? Ja. Betekent... Ze Zij zeggen, hakker is absoluut niet zo goed. Nee. Voor één vrouw niet zo goed. En waarom voor alle Nederlanders en alle toeristen van Nederland? Dat die wel gewoon gehackt mogen worden door de regering. Ja. Dus dat is iets waar je echt tegen bent. Het schenden van privacyregels. Ja, en ook ik heb voor... De... De minimum jeugdloon. Ja. Het is echt het, uh, heel veel problemen. Omdat iemand van 700 is heel moeilijk om te leven in Nederland. 700 euro? Ja, ja, of voorstellen, ja, soms minder dan 700 euro. Sommige mensen bijvoorbeeld. Ik heb geen ouders hier in Nederland. Niemand gaat mij helpen. Mm -hmm. Ik moet alleen alles regelen. Of ik moet op de school blijven. Misschien ik ben ik niet zo goed voor de school. Ik wil lekker werken om mijn toekomst te bouwen. Ja. Maar met 700 of minder dan 700, ik kan niet. Ik heb, uh, my, uh, ik, ik betaal mijn, kamer, mijn kamer, mijn eten, uh, mijn zorg, mijn uh, extra gaven, mijn uh, telefoon, internet en. Dit met, met 650 of 7 euro gaat niet redden. Dus je zegt eigenlijk van mensen moeten wel gewoon lekker aan het werk. Want dat is goed voor je, voor je eigen, eigen portemonnee en ook voor de, voor de economie. Maar er moet ook wel een goede beloning tegenover staan. Ja, zeker. Oké. Okay. En ik hoor heel veel mensen hier in Nederland die zeggen... vluchtelingen krijgen gratis geld. Ja. Dit over de oude kering. Ja. Gratis geld bestaat niet. Want? Als als jij geen werk hebt, ja. krijg jij al wat kerk. Maar moet jij vrijwilliger werken? En dit is ook werk. Ja, ja is het ook. Ja. En ja, betekent... vrijwillig, werk is vaak werk wat andere mensen niet willen doen, juist nog. Ja. ja. En dit gaan wij doen. Ja. En, uh... Dus er staat wel wat tegenover. Ja, zeker. Okay. Als, als jij krijgt iets krijgt, moet jij iets geven. Is dat ook terecht? Uh. Denk ik wel. Omdat het is moeilijk is om, uh, om werk te vinden. Niet omdat uh, discriminatie... Maar sommige mensen denken is over discriminatie. Maar gaat niet gaat over discriminatie. Het gaat over jouw cv en jouw ervaring voor werk en moet, in jouw, in jouw taal. Moet je natuurlijk opbouwen. Ja. Uh, ja, Ik zou nog wel een uur met je door kunnen praten... maar uh, we zijn bijna door onze tijd heen. Ik ga je bedanken uh, dat je langs bent is gekomen. Abdulal Hussein, hij gaat met Wijk Safari de theaters in... en uh, dan gaat hij uitgebreid inlichten over culturen... over uh, maatschappelijke gedachten en nog veel meer. Ik, uh, ik, ik bedank je dat je er zo vroeg bij was. Dank je wel. En ik vermoed dat we nog heel veel van je gaan horen. Dank je wel. Morgen weer een, een nieuwe RISA. Dan uh, heb ik sowieso muzikanten te gast. Maar nog veel leuker, in het tweede uur heb ik Noah Johannes, onze vaste npo resident die jou helemaal gaat toelichten op films. BNN Vara: Onmogelijke perspectieven. Water stroomt omlaag, omlaag, nee. omhoog. omhoog. Vogels vliegen naar links, links, nee.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 Er komt een dag dat je wakker wordt en denkt: ik wil een beter bed. Tijdens het prijzenfestival: alle dekbedden overtrekken. 1 plus 1 gratis. Kijk ook op beterbed.nl NTO Radio 1.